Goedemiddag. Uh, ja, ik leerde Arman kennen, eigenlijk via Raakveld, via Chef, omdat uh, hij daar altijd kwam eten en daar, dat je het heel gezellig vond altijd. Ja, en hij had altijd goed gegeten. En uh, ik moest op een dag moest ik uh, zijn auto uh, uitstolsijden. En uh, dus ik doe die kofferbak kopen. Hè? Dus wat zie ik? Ik zie vijf wietplanten. Typisch Armaan, hè. Ik zeg, Armaan, wat moet ik hiermee doen? Jij laat het liggen. Oh, nou, ga maar verder met stofzuigen, jongen. Nou, op het uh, einde van het stofzuigen moest ik nog zo verontjes doen. Heb ik ook nog gedaan. Ik zeg, maar na ga ik eten, hoor. Ja, kom maar mee eten, zet die jongen. Nou, maar wij hebben ook nog aan een liedje gewerkt, Armaan en ik. Het refrein heeft hij meegekregen, maar de rest niet. En dat wil ik voor jullie doen. Ja, doe, kom maar. Dankjewel. Dit is voor jou, jongen. Ga ja. Ja, een beetje harder, op de op. Amand, de vader van het protest Verhalen vertellen kon hij als de pest Met je mond was je erg verbaal Ik heb genoten van elk verhaal Voor jou heb ik zoveel geleerd Je bent beperkt, ben je niet maar getalenteerd Jouw woorden waren geloof in jezelf Niet in een ander, alleen in jezelf wij zouden samen een plaat maken. De reden, ik kon jou met tekst raken. Gliet jou mijn grote verdriet horen. Met tranen in je ogen kwam jij naar voren. hielp me vast, je zei: Dit is te gek. En nu doop en wandel je eigen weg. Jij zou de top van de berg halen. Beloof mij één ding: Blijf me stralen. Ben ik te min omdat ik beperkt ben. Of te min omdat ik nou een ander ben. Te min om te rijden in een dikke bak. Te min, Je bent er niet meer, dit doet pijn. Wou nog een keer met je praten en met je zijn. Het was supergezellig bij het eten. Je had altijd weer heerlijk gegeten. Daarna naar buiten om te smoken. Ik kende jou niet zonder te roken. Wij hebben zoveel nog niet besproken. Heerlijk manus, mijn hart is gebroken. Nu staan de tranen in mijn ogen. Dit is voor jou, ik betuig mijn ogen. Generatie, generatie, jongens, publiek. Aan jouw voeten, jij was uniek Jouw mooie stem en de haar Gaf altijd weer een mooi gebaar Heel Nederland in rouw en verdriet Amman, deze je gaat thuis naar jou, jou mijn vriend ben, ben ik de min, min Omdat je ouders meer poen hebben Dan de mijne. mijne Zingen, amman, zing ben Zing ben, ben ik de min, min Omdat ik je pa een grotere karij. Yo, mijn vriend, ik betuig met deze trek mijn liefde aan jou, aan onze vriendschap Arman, Herman van, van Loenhout. Yeah. Ik ga je missen, man. Oude hippie, en voor de echte fans van Arman, jullie weten het: blijven smoken. Hou Arman in leven. Ja. Dank jullie wel. Ben ik te min omdat ik beperkt ben? Of te min omdat ik niet als een ander ben? Te min om te rijden in een dikke bak. Te min om met geen geld in mijn broek zak. Ben ik te min? Ben ik te min? Ben ik te min? Ben ik te min? Ja. Yeah. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En, eh, uh, Ja. Uh, yeah. Voor jou, jongen. Voor jou. Ga je missen, man. Echt waar. Ga je missen. En iedereen...